Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur. Goedemorgen, ik ben Ronald Hemelswaan. Iran heeft bevestigd dat de hoogste leider, Ayatollah Khamenei is gedood bij de amerikaanse israëlische aanvallen. Er zijn 40 dagen van nationale rouw afgekondigd. Op een plein in Teheran hebben duizenden mensen hem herdacht. Ze droegen foto's van hem en sommigen huilden. Khamenei was ruim 35 jaar aan de macht... Een driekoppige raad neemt de leiding in Iran over. De raad bestaat uit de president, een hoge rechter en een jurist. Gisteren riep president Trump de Iraanse bevolking op om nu in opstand te komen. Intussen blijft Iran andere landen aanvallen. Er worden nog steeds explosies gemeld in onder meer Dubai, Qatar en Bahrein. De Belastingdienst verwacht grote online drukte vandaag. Het is de eerste dag dat je weer aangifte kunt doen. Vorig jaar deden ruim 700.000 mensen dat op dag 1. Mocht je er niet doorkomen, dan is het advies om het later nog eens te proberen. Zeker 9,6 miljoen Nederlanders moeten aangifte doen, uiterlijk op 1 mei. En gisteravond zijn de Brit Awards weer uitgereikt. De belangrijkste Britse muziekprijzen. En de Engelse zangeres Olivia Dean kreeg er vier. Onder andere die voor Artiest van het Jaar en Album van het Jaar... Hits van Dien zijn onder meer Man I Need en So Easy. De prijs voor de beste internationale artiest ging naar de Spaanse Rosalia. Het vrolijke weer van Weer Online. Eerst grijs of mistig, maar dat lost in de loop van de ochtend op... en dan komt de zon erbij. Het wordt 10 tot 14 graden. Later vanuit het zuidwesten een beetje regen. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel nog geen vertraging. wel vijf flitsers gemeld. A4 Berg op Zoom richting Grens met België bij woensdrecht 242.2. A7 Amsterdam richting Den Hoever bij Middenmeer 44.4. A12 Soetermeer richting Gouda bij Blijswijk. Rijkt 19.4. A12 Gouda richting Soetermeer bij Zevenhuizen 20.8. En de laatste op de A16 Dordrecht richting Breda bij Prinsenbeek 59.5. Vandaag je studieboeken.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 Heerlijk. Smith en the, the charming man op Radio Veronica. En daarvoor nog Crowded House, Weather With You. Een hele goede morgen op deze zondagochtend. Het is uh, 1 maart. Het is uh, de start van de meteorologische lente er altijd discussie over, dat de start van de lente pas op 21 maart, maar dat is de astronomische lente. Uh, ik voel het verschil persoonlijk eigenlijk niet, behalve dat het lekker klinkt, omdat deze drie weken eerder is. Dus uh, ja, ik hou wel van de meteorologische lente. Laat het maar komen. Kijk naar het weerbericht van vandaag. Ja, lente is er nog niet, maar het is een begin. Het is wel de dubbele cijfers, dus dat is in ieder geval heel erg fijn. Het is 11 over 7. Het is Thomas Hekker hier op de plek van Ferry Oman Die is even aan het genieten van een Heerlijk weekendje vrij, dus mag ik de onnerve aannemen. Tot 10 uur draait de allerbeste muziek aller tijden. En vanaf 10 uur draa uh, gaan we hier bij Radio Veronica weer vol het ethisch weekend in. Dus uh, tot die tijd krijg je een mix ervan. En daarna lekker ethisch tot en met een uurtje of zes in de avond. Uh, wat ik alvast kan verklappen, de allerbeste muziek aller tijden. Oftewel gewoon hele fijne tunes voor op deze zondagochtend. Uh, iets van Michael Jackson komt voorbij, Coldplay komt voorbij, No Doubt. Dat allemaal in dit uur. En nu Alex Ward. Did this carry you home? Oh, I hope you know I will carry you home Whether it's tonight or 55 years down the road Oh, I know there's so many ways this could go Don't want you to wonder, darling, I need you to know We were talking to the sunset Throwing dreams against the wall I don't know none of them are stuck yet But I bet it on you, honey Oh, I would risk it all These days, these nights We're changing My, my, my mind It's set on you I'm not afraid To say it To say it's true Choose us every time oh, oh, oh, oh We were California dreaming. How will I fit in that car? Didn't I feel bad to sleep it? We kept each other up under a ceiling full of stars These days, these nights, change changing My mind, my mind, set on you, I'm not afraid to say it To say I do Every time oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I hope you know I will carry you home Whether it's tonight or 55 years down the road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 En de gang en Celebration op Radio Veronica. En daarvoor nog Alex Horn en Carry You Home. Hele goede morgen op deze zondagochtend. Uh, gezellig dat mensen zich ook weer present melden via de Radio Veronica. Hè? Laat maar eens zien hoe uh, vroeg iedereen erbij uh, kan zijn. En dat het toch wel meevalt hoe vroeg het is op deze zondagochtend. Zelf vind ik het trouwens heel lekker dat het al gewoon licht aan het worden is buiten. Dat we niet meer dit in het donker doen, maar dat het gewoon al schemert. Uh, dus even kijken. Uh, Raoul die zegt: Ik dacht dat dit weekend al Formule 1 tijd was. Dus een beetje vroeg opgestaan voor niets. Oei. <laughs> dat is volgend weekend inderdaad. Dan uh, mogen we er vroeg uit. Uh, dan is uh, de Grand Prix in Australië. Dus dan start het. Ik meen vijf uur s ochtends, Dus dat wordt wel een wekkertje zetten dan uh, nogmaals, Roe. Uh, Kim, druk op de boerderij met de beesten. Dank voor de fijne muziek. <laughs> Joyce, die is nogal erg mand. Uh, die zegt uh, koffie. Uh, en Nicolette stuurt een appje. Die zegt uh, morgen goede muziek. Uh, ik heb goed geslapen en ik vind regen af en toe niet zo heel erg, hoor. Ik heb hooikoorts. Ja, dat is natuurlijk inderdaad ook een ding. Dus ik, uh, ik snap het wel. Goed. Een hele goede morgen op deze zondagochtend. Ik ben bij je met de beste muziek aller tijden. Het origineel is fijn, maar deze van No Doubt is ook goed. It's my life.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 Hier en daar is het nog grijs door mist of lage bewolking. Maar er is ook hier en daar wat zon. De grijzigheid is al in de loop van de ochtend. Overal oplossen. Schijnt praktisch overal de zon voor een hele poos. Met zon is het zo'n 10 tot 14 graden. Vanmiddag raakt het vanuit het westen bewolkt. En volgt er ook wat lichte regen in het oosten. Blijft het vanavond wel droog. Radio Veronica Verkeer, dan door Flitsmeister. Momenteel geen vertragingen gemeld. Wel vier flitsers op de A4 berg op Zoom richting grens met België. Bij woensdrecht 242.2 A7 Amsterdam richting de bij Middenmeer 44,4. A12 ah, Soetermeer richting Gouda bij Blijfswijk bij 19,4. En de laatste op de A12 Gouda richting Soetermeer bij Zevenhuizen 20, Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Robin en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur. En nu Thomas Hekker. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. You <laughs> Do you remember when we fell in love? We were young again in a sleeping. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven's Veronica. Radio Veronica. Do you have music? Ja, yeah. de beste muziek op alle tijden. Thomas Hacker. Van Coldplay. Chris Martin, die zag bij uh, Paradise, bij deze track, Toen hij het schreef, een olifant die uit zijn dierentuin ontsnapte en vrij rende. Mooi poëtisch. Uh, het gevoel van eigenlijk uh, je eigen pad kiezen, dat is wat hij zag. Hij zei in een interview dat hij soms een beetje moeite heeft met zijn roem, omdat hij overal erkend wordt. Hij, ja, ik voelde me soms zelfs een beetje een circusdier. Maar dit is voor iedereen die eruit breekt naar eigen geluk mooie woorden. De zondagochtend van Radio Veronica en zometeen Sister Slash. Maar eerst, dit zijn The Patch-up Boys. En it's a sin. Last Music op Radio Veronica. Uh, een bandje dat je misschien wel kent. Lim Biscuit. Ze waren echt gigantisch groot in de Zero's. Ik zat toen op middelbare school en draaide de albums uh, Significant Other... met onder andere Break Stuff met That He said, he said, bullshit. Uh, Chocolate Starfish in de hotdog flavored water volgde erop met uh, Take a Look Around. rollin, uh, My Generation. Ja, ik kon het niet vaak genoeg aanzetten. Tot ergernis van mijn familie, waar ik het huishouden bij deelde. Uh, voor mijn gevoel werd het wel daarna wat rustiger om de band. Ik heb het nog even geverifieerd, maar het klopt ook. Geen nieuwe muziek meer sinds 2011. Ja, daar is in 21 wat geprobeerd. Niet echt gelukt. Maar inmiddels zijn ze wel al echt weer een hele poos aan het toeren. Toen ze ook in Nederland stonden in uh, wat popzalen. En ik heb ze nog live mogen zien op Pinkpop. En ik moet zeggen, ja, het is heel vet... maar ze spelen eigenlijk alleen maar die classics uit de Zero's. En iedereen gaat los. Maar ja, het is toch grappig dat je even weg kan gaan... en terug kan komen en al je classics speelt... en iedereen er helemaal los op gaat. Ja, I love it. Ze zijn wel wat ouder geworden, moet ik zeggen. Um... Maar gek genoeg heeft Fred Durst, de zanger, alleen maar meer haar gekregen. Het is echt een hele grote afro, Het is echt vrij bizar. Ik moest echt drie keer kijken voordat ik hem meer ken. Het is de meest zondagochtendplaat plaat die Limbiskit heeft gemaakt. Behind Blue Eyes op Veronica. No one knows what it's like to be the bad man To be the sad man Behind. And no one knows what it's like to be hated, to be fated, to turn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 Veronica, zometeen muziek van onder andere Harry Styles en John Farnham. Veronica. Karwei is jouw kleurspecialist. Ook voor vakmensen. Profiteer nu van 30% korting op alle sikkens, lak en muurverf. Karwei maak het mooier. Haal jij zijn COR uit? In een blinde test tussen cups, bonen en pet? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekkerst. Deze? Deze met. Heb jij een idee wat ze hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een Senseo. Oh, toch. Stuk goedkoper volgens mij. <laughs> Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merel. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Alle Simonie bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een twee-jarig abonnement. Bij Basic Fit sport je nu vier weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog vijf dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.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 Ga naar de koffiejongens.nl Hé, hey, de koffiejongens! Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet? Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiëns. We zien je. iCare. Hey, de koffiejongens! Beste product van het jaar. En dat proef je... Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en scoor die selectdeal. Alleen vandaag. Onder andere babyslaapzakken en autostoeltjes van Jorlein en Maxico... zie nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle selectdeals bij bol. 20-inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect. Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo...